Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt... van het nieuws van de dag die net is begonnen. Het is vandaag woensdag 15 januari. En op deze dag aandacht voor Politiek Den Haag. Dat maakt zich op voor een pittig debat over de Bulgare-fraude. Het financiële zorgenkindje van de EU is nu de baas. En we gaan op zoek naar het geheim achter het perfecte biertje. Nou, u kunt ook natuurlijk op onze uitzending reageren. Uh, bel dan naar ons gratis telefoonnummer 0800-1121. Of twitter mee met de hashtag WNL. Ons online volgen kan natuurlijk ook op Twitter vind je ons via het WNL-nacht. Als er één moment is geweest om om vijf uur ochtends een biertje open te trekken, is het wel nu. We nemen dit uur de Nederlandse horeca onder de loep, want vakbeurs Horecava is aan de gang, de leeftijdsverhoging voor alcoholgebruik is twee weken van kracht, en het is ook nog eens precies zes jaar geleden dat het rookverbod inging. Genoeg te bespreken dus, en dat doen we met een man die tientallen horecabedrijven exploiteerde, docent is aan de Grols Horeca Academie, en voor zijn werk 800 horecagelegenheden per jaar bezoekt. Uh, ton Lenting, welkom. Hallo. 800 horecagelegenheden per jaar. Mooi, hè? Pff. Nee, dat is gewoon uh, fantastisch natuurlijk om... Uh, hoe kun je anders over de horeca meepraten... als je ook niet daadwerkelijk met de poten in de klei staat... en die bedrijven bezoekt. Maar dat betekent, smorgens vroeg... ergens in een restaurantje een, een ontbijtje doen... dan smiddags een, een lunch doen met een klein versnaperingetje... en dan vervolgens s'avonds nog in een andere kroeg hangen? Nou ja, hangen, kijk, uh, als je... Beroepsmatig met je vak bezig bent, dan ga je dat anders doen. Wij organiseren met ons adviesbureau heel veel trainingen. Uh, ik wil ook altijd, als ik mensen coach, uh, bezoek ik die bedrijven natuurlijk. En als ik dan toch toevallig ben, of het nou heel veel zo'n Utrecht... of waar dan ook in het land is, dan ga je ook even nog langs andere bedrijven. Ja, uh, Want ik, ik, uh, ik, ik uh, zat er van tevoren over na te denken... voordat we dit gesprek aangingen. Ik denk 800 horecagelegenheden in een jaar tijd. Ik heb al een soort van bierbuikje. Ik zou gewoon iedere keer lekker een drankje nemen. en iedere keer weer een stukje groeien. lekker eten, lekker drinken. Nee, eh, terwijl u ziet er hartstikke fit uit. Dank u wel, dank u wel. Ik sport ook vier, vijf keer in de, in de week. Dat is het Nou ja, kijk, officieel ben ik een alcoholist. Ik hou bij hoeveel ik sport, maar ik hou bij ook hoeveel ik drink. Ik drink gemiddeld vijf alcoholhoudende consumpties per dag. Mm -hmm. Nou ja, dat is eigenlijk te veel natuurlijk. Maar, zo'n één flesje wijn per dag eigenlijk. Maar kijk, er zijn natuurlijk uitschieters. Maar je moet alles met mate doen. Ja, ja nee, duidelijk. Het, het, het geheim achter de juiste horecaganger. Ja. Dat is dus uh, met water uh, drinken. Met, met water. Uh, u bent daarnaast ook uh, docent aan de Grols Horeca Academie. Um, u leidt de obers op waar wij s avonds een, ons bokbiertje bestellen? Nee, nee, nee, ik zit wat meer in de, de sfeer van de, de ondernemers. Uh, het is een uh, opleiding die de Groos Horeca Academie leidt op uh, tot ondernemers. Mm -hmm. uh, helaas is, was het zo dat er heel veel mensen... na. Mooie plannen in de horeca binnen drie jaar van toneel verdwenen waren als ondernemer. En destijds heeft, of ik heb zelf eigenlijk het plan bedacht, ik ben ermee naar Groels gegaan. En zij hebben dus, uh, zijn ermee ingestemd en wij leiden nu al meer dan twintig jaar ondernemers op. Elk jaar een groep van 24 startende jonge mensen die of het bedrijf van hun ouders overnemen, of als bedrijfsleider een zaak overnemen van hun baas. Ja, wat, wat is dan het, het, het, het, het geheim achter de juiste horecagelegenheid? Nou, dat is heel erg verschillend. Hè? Of je een uh, type bedrijf wat je exploiteert... of het nou een café is, een restaurant... of een uh, hotelcafé-restaurant... het moet ook passen binnen je plaats. We hebben in Nederland 46.000 horecabedrijven... en er is... Gelukkig geen een hetzelfde. Dus het geheim... Uh, ja, je zult als ondernemer moeten zorgen dat je ambitieus bent. Dat je passie aan de dag legt. Ja. En uh, enthousiasme, dat zijn de belangrijkste ingrediënten. Ja. Die passie en het enthousiasme die vinden we ook terug op de Horecava deze week. Uh, de vakbeurs voor uh, uh, horeca. Uh, uh, de interessante beurs, wat gaat u er doen? Nou, Ik uh, ben er afgelopen maandag ja. geweest. Uh, daar waren de, de nodige lezingen. Dan is ook altijd de, de receptie van Koninklijke Horeca Nederland... Uh, uh, en uh, vandaag ga ik er naartoe, Onder andere vanwege de biertapwedstrijden die gehouden worden. Mm. En dat is een heel leuk uh, initiatief. Dat, dat was vroeger altijd vanuit het Centraal Brouwerijkantoor. De gezamenlijke organisatie van de, de brouwers. Die hebben dat uh, op een gegeven moment laten liggen. En toen zijn ja. er een aantal uh, jonge ondernemers. Die hebben dat weer opgepakt een paar jaar terug. Ja. En uh, ja, dat gaat nu hartstikke goed weer uh, sinds een paar jaar. Kunt u het zelf een beetje in het biertje tappen? Absoluut. Ja? Ik heb uh, echt uh, dat... Uh, ik heb tientallen horecabedrijven gehad. En uh, ik heb zelf ook met die wedstrijden in het verleden meegedaan. En, mm. Uh, mijn medewerkers waren overigens beter dan ik zelf, dan moet ik toegeven ja. nou, Veel Nederlanders denken het echt heel erg goed te kunnen uh, een, een biertje tappen Maar verschil moet er zijn natuurlijk, er zijn verschillende technieken en kunsten uh, En die worden vandaag uh, vertoond uh, op de horecava Ja, in de Amsterdamse Rijen wordt namelijk het officiële NK biertappen dus gehouden uh, Allemaal onder toezicht oog van Gerrit Verwij, de organisator en juryvoorzitter Meneer Verwij. goedemorgen Goedemorgen. Uh, ja, de vraag der vragen is natuurlijk voor al ons onwetenden: wat is het perfect getapte biertje? Het perfect getapte biertje. Dat is uh, een biertje wat, uh, waarvan het glas goed gespoeld is. Uh, goed koud is. Uh, waar een biertje wat in één keer getapt wordt. Een biertje wat in één keer afgeschaald uh, wordt onder een hoek van 45 graden. Uh, en dan uh, met een mooi en uh, vol machet. En dan kan uh, het perfecte biertje staan. En u bent juryvoorzitter vandaag. De rust een zware taak op uw schouders. Uh, waarom bent u de aangewezen persoon? Uh, waarom? Ja, dat weet ik niet waarom ik daar de aangewezen persoon voor ben. Maar uh, ja, wij hebben met een uh, koppel uh, ondernemers uh, die uh, met passie werken voor, voor bieren hebben, zeg maar. Uh, hebben wij op een gegeven moment weer een nieuw leven uh, geblazen in de, in de tapwedstrijden. Maar ik bedoel, ja. u, moet, u moet die biertjes uh, als juryvoorzitter natuurlijk beoordelen. Hoe kunt u nou de... Waarom bent u de aangewezen persoon om die biertjes uh, tot in de puntjes te, te beoordelen? Uh, ja, dat, uh, ik beoordeel ze zelf gelukkig niet. Oh, Oké, okay. uh, okay. hier, hier, hier gaan we niet uitkomen. Laat ik over een, uh, een uh, oud-kampioenen. Uh, en aan uh, bierzommelje. En misschien ook wel even aan Ton Lenting, want die heeft daar vast ook een men mening over. Ja, ik weet zeker dat. Uh, maar ik denk dat het erg vroeg is voor Gerrit. Want normaal uh, heeft hij een uh, nog meer beter passend antwoord. Gerrit, uh, die <lacht> grote glimlach uh, die ook uh, de mensen altijd aan de dag leggen. Dat laten jullie toch absoluut. En de, mate, de manier waarop het uitgeserveerd wordt, dat laten jullie toch ook meetellen? Jazeker. Uitserveren is uh, zeker net zo belangrijk. Uh. Uh, vandaag, dus de strijd om het NK. 25 deelnemers. Um, hoe gaan zij hun kunsten vertonen vandaag, Gerrit? Uh, ze komen allemaal uh, in eerste instantie twee keer aan bod. Uh, dus we gaan uh, beginnen met het uh, tappen van, en aanserveren uh, van uh, twee foutjes. En uh, daarna zijn voilà, uh, vaartjes. Dat wordt beoordeeld door de jury. Uh, vervolgens uh, in de ronde uh, daarna. Uh, Hierbij. Hm. En, om het weer wat moeilijker te maken. Ja, met de grote finale uh, Dan moeten ze met een volblad uh, vanaf de bar richting tafel. En dan moeten ze twee, vlijf, twee vlijfjes, twee faasjes en twee van ze hier serveren. Uh, het is toch wel even anders dan, uh, dan, dan in een kroeg, natuurlijk, lijkt me. Want er staan, ik begreep, honderden mensen gewoon, gewoon mee te kijken. Uh, ja. Bezwijken er nou ook echt de beste bar mensen dan onder druk? Uiteraard. Uh, dat is ook altijd uh, een uh, belangrijke uh, factor in het geheel. Uh, er staat natuurlijk uh, een camera die wordt geprojecteerd op een groot scherm. Ja. Maar in de horeca uh, zitten de gasten ook uh, op je vingers te kijken. Alleen nu zijn er een paar meer. Ja, ja ik dus zag de... Tom Lenting ook al heel driftig uh, ja knikken. Ja, ja, die camera's die doen het met name ook. Hè? Dus, ja. uh, en dan een groot scher meerdere schermen langs de kant. En iedereen ziet van alle kanten... dat sommige mensen enorm staan te trillen... terwijl ze dat normaal nooit doen. Ja, ja. het NK-biertappen NK dus, uh, Gerrit Verwij, uh, wat, wat kan je nou winnen als je dat NK-wint? Uh, je, je wint... Uh, het enige wat je krijgt is een mooie plaquette, Maar het mooiste wat je kan winnen is natuurlijk... dat je de eer hebt uh, van het Nederlands kampioenschap van bier. En ja. uh, de trots... En, uh, het is echt gehad om de eer. Ja. Uh, maar goed. Uh, eigenlijk hebben we degenen die er vandaag staan. Uh, allemaal al geworden, natuurlijk. Er zijn natuurlijk al de 25 beste te staan. Mm -hmm. uh, we zijn in het land begonnen met voorwedstrijden. Daar hebben ze uh, 1500 deelnemers aan meegedaan. Uh, mm. Ze hebben allemaal uh, in een halve uh, zin. een uh, plaats in die finale moeten veroveren. Dus ja, het zijn eigenlijk allemaal. Uh, Kampioenen die staan. Dus als jij hier staat op dit podium vandaag, dan, uh, ja, dan ken je in ieder geval wel heel goed een biertje tappen. Ja, ja, ja. ja. En, en uh, ja, dan gaat het straks gaat het echt om de details uh, bij ja. deze dus, uh, Tom... Uh, Ton Lenting, uh, ik kan me goed voorstellen dat als je het NK biertappen wint... dat je niet alleen uh, een, een mooie eer uh, te pakken hebt... maar dat het ook voor je, voor je horecaonderneming best wel een boost kan geven. Is dat ook zo? Ja, absoluut. Uh, de winnaars uh, werken vaak ook in topzaken. En de ondernemers die erachter zitten, die, die weten hoe belangrijk het is... Uh, de producten waarmee je omgaat, en zeker in de cafésector... Uh, het goed serveren en tappen van een mooi glas bier... dat is natuurlijk de reden om een tweede te bestellen... en om in een zaak te blijven hangen en daar er veel meer van te consumeren. Ja, ja, ja. Gerrit, uh, tenslotte, wat gebeurt er nou allemaal met dat getapte bier vandaag? Uh, we gooien het in ieder geval niet weg. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, de deelnemers die uh, het bier tappen en uitgeveren, uh, die mogen dat biertje dat krijgen we later weer uitgeververd uh, bij hun aan tafel. Uh, ja. En dat mag uiteraard uh, opgedronken worden. Voor ja. niet lukt kom ik wel even helpen Gerrit vanmiddag. Ja, <lacht> Ja, ja, je bent vanuit de welkom toen. Uh... <laughs> nee, we hebben er weer één we bij. Vanmiddag om half één begint het NK biertappen. Rond de klok van vier weten we wie de beste van Nederland is. Gerrit Verwij van stichting tapwedstrijden.nl. Bedankt en proost. Het en uh, brengt de tijd om 12,5 minuut over vijf. Dit is Radio 1. Straks gaan we het uh, verder hebben over de horeca. Bijvoorbeeld over de hoge prijzen van een drie gangen maaltijd. Want die is in Nederland bijzonder hoog. Eerst Lily Allen. Dit is Somewhere Only We Know Op Radio 1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 We kennen hier de klanken van Keen in, maar deze werd dit keer vertolkt door Lily Allen. Somewhere only we know. 16 minuten over vijf en uh, dat betekent dat het vroeg is deze woensdagochtend. Uh, maar dat de kranten inmiddels wel weer onderweg zijn. Wij hebben ze al op tafel liggen en uh, Vera Simons die heeft ze inmiddels al doorgenomen. Ja, goedemorgen. In de kranten vandaag. Trouw sprak een van de bendeleden die de Haagse politie bij hun actie dinsdagochtend niet konden oppakken. In de kranten is een uitgebreid interview te lezen met de 20-jarige Kaliet. die lid is van de criminele jeugdgroep Den Haag Zuidwest.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 En Volkskrant opent met: Nederlandse voedselsituatie is de allerbeste van de wereld. Uit het onderzoek van Oxfam Novib na blijkt namelijk dat ons land op nummer 1 staat in de Good Enough to Eat Index. Wie een moestuintje buiten onze aarde wil beginnen, kan maar beter genoeg raketbrandstof meenemen. Dat schrijft de Volkskrant uit proef aan het, aan het, aan het nou, ik ga ook met de mist We hebben wat met het kantoverzicht. Uit de proeven aan het Wageningse Alterre... blijkt dat planten en landbouwgewassen beter moeten groeien op Mars dan op de maan. Het experiment met nagebootste Marsgrond en nagebootst maanstof... wijst uit dat je je slaakroppen beter op Mars kunt laten groeien... dan op voedselarm rivierzand van onze planeet. En als er ooit mensen naar Mars gaan... hoeven ze waarschijnlijk niet eens potgrond mee te nemen. Toch is de maan in eerste instantie een betere optie... Als er iets mis zou gaan met de oogst... zit je daar in ieder geval een stuk dichter bij huis dan op Mars. Ja, en in Spits vandaag een voor studenten herkenbaar verhaal... namelijk uitgebreid aandacht voor de dure tentamens. Dat was het geval in Leiden... waar een stude student vorige week meer dan 200 euro neer moest stellen om deel te mogen nemen aan welgeteld drie tentamens. En zij is niet de enige, want de faculteit Rechtsgeleerdheid... van de Universiteit van Leiden hanteert een streng beleid... wat betreft het inschrijven voor tentamens. Via een online systeem kunnen studenten zich vanaf 42 dagen... voor de start van het tentamen inschrijven. 10 dagen voor het tentamen sluit deze inschrijving... en wie zich dan nog niet heeft aangemeld moet een boete van 30 euro betalen. Maar daar blijft het niet bij. Kom je er drie dagen voor het tentamen achter... dan betaal je een boete van 75 euro per tentamen. De Universiteit Leiden erkent de boete, maar laat weten... dat zijn niet anders kan. Hoeveel geld de universiteit binnenkrijgt van studenten die te laat zijn met hun uit met hun inschrijving, moet ik dan zeggen... kon de universiteit niet bekendmaken. Ja, dat en nog veel meer leest u... kunt u zelf ook natuurlijk deze ochtend in de, in de krant lezen. En misschien dat u ze beter in uw hoofd kan lezen... dan wij ze nu aan u voorlezen. Uh, maar dat moet u zelf uh, oordelen. Rust, een vloek op de krant. In ieder geval het overzicht dat wij ervan hebben gemaakt vandaag. <laughs> eh, eh, dan wat anders. Schrikbarende cijfers uit het gastland... van het wereldkampioenschap voetbal 2014, Brazilië. Sinds augustus is de misdaad in de hoofdstad Rio flink toegenomen. En dat er, terwijl het... er de afgelopen maanden toch echt beter leek te gaan, zeker met een mondiaal sportevenement voor de deur. Floor Boon, sportcorrespondent, uh, sport wilde ik zeggen. Correspondenten plaatsen natuurlijk. Floor, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, niet per se sportcorrespondent natuurlijk. Um, hoe serieus moeten we deze berichten nemen, ook met het oog op uh, op dit sportjaar? Nou, de berichten op zich moeten serieus worden genomen, want het zijn betrouwbare cijfers en dat betekent dat de criminaliteit in de stad daadwerkelijk fors is toegenomen. Tegelijkertijd is de context ook wel heel belangrijk. En um, die cijfers liggen die voor de hele stad. Met in totaal meer dan 6 miljoen mensen. Um, toeristen komen doorgaans maar in een klein stukje van die stad. Dat is dan wel weer de stad waar bijvoorbeeld een beroemde strand van Ipanima ligt. Waar uh, er meer berovingen zijn geweest de afgelopen maanden. Maar het aantal moorden, dat is namelijk in totaal ook toegenomen, dat vindt niet daar plaats. Ja. Nou zou je zeggen, op het moment dat er zo'n groot sportevenement als het WK voetbal aankomt, waar dan alle ogen gericht zijn op, uh, op Brazilië, dat uh, de Braziliaanse autoriteiten er alles aan doen om, uh, om een, een grote wereldstad als Rio, een belangrijke stad tijdens dat WK, zo veilig mogelijk te houden. Uh, hoe kan het nou dat die cijfers dan nu ineens toenemen? Ja, dat is eigenlijk een beetje onduidelijk. Ook experts die tasten een beetje in het duister, die hebben niet een soort één een, een, een, een, een verklaring voor het toegenomen geweld. Eigenlijk is het in de jaren negentig echt heel slecht hier. een van de hoogste moordrijders ter wereld. Het mm. is veel beter gegaan en zeker vanaf 2008... Uh, is er een nou ja, ook nog wel omstreden uh, tactiek toegepast? Een strategie zijn ze bepaalde favela's gaan pacificeren, zoals ze dat noemen. Uh, en dat heeft zeker geleid tot een afname van het aantal moorden op die plekken. Alleen heel veel geweld heeft zich verplaatst. En het lijkt erop dat, a, dat aan de ene kant meer duidelijk wordt, die verplaatsing van het geweld. Uh, uh, maar ook dat bepaalde uh, beleid dat de politie nu gebruikt... dat het afgelopen jaar gebruikt, dat het is uitgewerkt. Dat ze gewoon naar nieuwe strategieën moeten zoeken. Ja, ja. Wat, uh, wat doet de lokale overheid nou uh, precies aan deze toename? Uh, nou kijk, het gaat hier om verschillende dingen. Je hebt aan de ene kant de toename van de kleine criminaliteit. Uh, busberovingen, uh, berovingen, ook massaberovingen op het strand. Mm -hmm. En daartegen is, en zeker die massaberovingen bijvoorbeeld, is heel erg adequaat opgetreden. Ze zetten gewoon honderden agenten op de, ple op de beroemde stranden. Uh, en zoveel dat je echt onmogelijk wordt om daar nog iets te stelen, zo ongeveer. Uh, wat betreft het aantal moorden en ook zeker wat de dingen die dus het, het geweld wat verder weg plaatsen. Daar is het een stuk moeilijker om het aan te pakken. Uh, ze proberen ook agenten in te zetten. Maar goed, dat, dat werkt niet zo goed. Ze zullen echt veel structurele vormen moeten vinden om dit, uh, om dit te gaan indammen. Ja. Nederlanders uh, willen, dus, uh, willen natuurlijk massaal naar, naar Brazilië toetrekken tijdens dat WK voetbal. Uh, moeten wij ons zorgen gaan maken? Ja, dat is eigenlijk altijd de vraag. Het, het, het, het, ik denk het eigenlijk niet. Uh, je moet toch bedenken, iedereen die hier naar Brazilië komt... Uh, of dat nou tijdens de WK's of een ander moment... Er is gewoon veel geweld in dit land en er zijn ook veel berovingen. Dus uh, je moet opletten en dat geldt uh, zowel als je naar de komt als uh, in juni. Uh, maar goed, je kan je er ook tegen wapenen en niet zozeer dat je wordt beroven... maar wel dat weer veel van je wordt afgenomen. Dus ga vooral niet met dure spullen over straat lopen en let een beetje op... en laat je ook informeren over de plekken waar je wel of beter niet kunt komen. Mm. En dan gaat het zeer waarschijnlijk... Heus wel goed. Maar is het nou zo dat, dat Rio op dit moment gewoon echt onder een vergrootglas ligt... omdat het WK eraan komt? Of, uh, of, of, of, of gaat het er echt steeds slechter en slechter uitzien op dit moment? Natuurlijk ligt het onder een vergrootglas. Dus alles wat hier gebeurt, haalt ineens de Nederlandse media... wat daarvoor misschien niet het geval was. Maar deze cijfers die zijn wel echt, echt realiteit. Dus het is wel in die zin uh, verontrustend... dat in een tijd waarin het eigenlijk heel erg afnam, die criminaliteit... Ineens, nu afgelopen zes, zeven maanden daar een enorme toename te zien is. Dus even afgezien van het WK, is dat wel iets uh, waar de staf hier heel erg op moet letten. Ja, ja, duidelijk. Floor Boon, onze correspondent uh, ter plaatse in Rio de Janeiro, uh, dankjewel voor je bijdrage. Brengt de tijd op 23 minuten over 5 voor Omroep BNL op Radio 1. Uh, wie in Nederland uit eten wil is het duurst uit van heel West-Europa. Dat is te lezen in een onderzoek van het Nederlandse Food Service instituut De Nederlandse. Gemiddeld kost een drie gangen menu in ons land bijna 27,5 euro. Nou, laten we dan onze zuiderburen erbij nemen. België, daar kost een drie gangen maal 24,95 euro gemiddeld. En bij onze Oosterburen, Duitsland, betaalt u voor een volle maag slechts 18,70 euro. En dat is een prijsverschil van ongeveer 20% in de studio van nu al wakker uh, horecaadviseur Ton Lenting. Uh, meneer Lenting, waarom zijn wij als Nederlandse horeca zo duur? Nou, het valt wel mee hoor. Kijk, natuurlijk, de, de, deze kreetoloog, meneer Griefink, die roept het al heel lang. En uh, hij vindt de Telegraaf continu aan zijn zijde om dat negatieve nieuws rond te brengen. Hij heeft wel een beetje gelijk, uh, maar ik vind het jammer dat hij alleen maar roept. Kijk, ik denk dat de oorzaak uh, dat Nederland wat duurder is, dat heeft te maken met meerdere factoren. Het zijn niet alleen de uitbaters, de restauranthouders die hun zakken lopen te vullen. Uh, Nederland is wat dat betreft een land waar de, de, de prijzen van het onroerend goed, de huur- en koopprijzen van onroerend goed, hoog. zijn. Is Dat is mede bepalend voor de kostenstructuur van, een, uh, uh, van de prijsopbouw in een mm -hmm. restaurantbedrijf. Uh, de loonkosten in Nederland zijn hoger dan de ons omliggende landen. Dat is ook mede bepalend. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. De kwaliteit, hè, jullie hebben het uh, straks, uh, hoor ik bij het ook: de kwaliteit van het eten in Nederland is echt gewoon super goed. Ja. Uh, ja, dat moet allemaal meegecalculeerd worden in de uiteindelijke prijs. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk hier ook in Nederland slechts vier brouwers die de inkoop van het bier mede bepalen. Ja. Terwijl bijvoorbeeld in Duitsland heb je 1300 brouwerijen en dat is veel minder. En de accijnzen zijn in Europa nergens zo hoog dan in Nederland. Ja, ja. En die zijn ook weer helaas het afgelopen 1 januari omhoog gegaan. Dus uh, het is te verklaren en het ja. zou de heer Grievink sieren als hij ook daar wat aandacht voor vroeg. Een opeenstapeling aan factoren ja. dus. Um, uh, kunt u wel een concrete oplossing verzinnen om die prijzen naar beneden te halen? Nou ja, kijk, uh, we leven in een prachtig, mooi democratisch land, waar we met z'n allen bepaalde uh, afspraken hebben gemaakt over belastingen en 21% btw. Mm. He, ook die btw-verhoging wordt doorgecalculeerd natuurlijk in de, in de prijzen. Dus uh, ja, we kunnen niet een hele fantastische samenleving hebben. Uh, als de, uh, kijk, natuurlijk, de belastingen mogen omlaag, dat zal mede bepalend zijn. Ja. En de inkoopstructuur van... Uh, met de brouwers, daar is al een discussie. Maar ook de banken spelen erin een rol... die niet bereid zijn, of nauwelijks bereid zijn... om de horeca te financieren. Dat maakt het ook wel eens lastig. Ja. Uh, uh, lastig dus, en het gaat vooral om geld. En geld dat ook gewoon ontbreekt bij die horeca-ondernemer. Het is toch niet allemaal bar en boos, toch? Nee, helemaal niet. Nee, kijk, uh, in, dat wou ik wel even duidelijk hebben. Kijk, heel blij. Uh, ook eindelijk een journalist die uh, optimistisch gestemd is. En niet <lacht> alleen maar... Uh, nee, want we leven natuurlijk in een mediacratie. En uh, slecht nieuws... Uh, uh, scoort natuurlijk altijd beter. En zeker in bepaalde kranten. Maar tot mijn grote vreugde... Uh, het gaat gewoon met een heel groot uh, aantal... Uh, ondernemers Prima. Kijk, dat is goed om te horen. En dan kunt u daar nog een schepje bovenop doen. Drie jaar geleden schreef u dit boek. Lessen uh -huh. van Lenting. Vier jaar geleden inmiddels alweer. En als we die openslaan... Uh, dan kom ik daar onder andere de ladder van Lenting tegen. Die mag u even uitleggen. Ja, het is zo dat wij uh, in... Uh, de, ik, ik ben sinds uh, op mijn 21ste... ben ik begonnen als ondernemer uh, in mijn studententijd. En uh, ik heb uh, 23 jaar ervaring als uitbater van diverse bedrijven... En Daarnaast ben ik twintig jaar adviseur. En wat zien we? Dat eh, ondernemers die passie tonen, die enthousiasme aan de dag leggen... die eh, geleidelijk groeien met hun bedrijf... dat die in staat zijn om jaar in jaar uit eh, positief te scoren. Er zijn nog steeds horecaondernemers die elk jaar groeien. Ook in deze tijd van economische recessie. Er zijn hele mooie voorbeelden door het hele land. Hè, dat, dat kan in de Randstad zijn, maar net zo goed in, in Zeeland en in Groningen. En die ondernemers die, die doen het nog steeds goed. En die hebben een hele goede boterham. En daar werken heel veel mensen. Met heel veel plezier ook. Ja. Uh, en dan hebben we een ladder. Uh, maar die bestaat wel uit winnaars, kanshebbers, slapers en verliezers. Ja, waar zit het onderscheid om in? Wat, wat is bijvoorbeeld de slaper? Ja, de slaper, dat is de bekende mopperkont. Uh, uh, er zijn helaas in de horeca heel veel mensen die alleen maar naar uh, zichzelf kijken. Die niet bezig zijn met uh, positivisme. Maar die uh, lopen te mopperen op de gemeente, op de brouwers, op iedereen. Het ligt altijd aan iedereen. En uh, de medewerkers zouden in hun ogen niet gemotiveerd zijn. Maar die moeten in de spiegel kijken. En zichzelf is verbeteren. En dan worden ze misschien een winnaar. Uh, hoe, hoe doe je dat? Ja, een winnaar word je door in ieder geval uh, open met de collega's te praten. En natuurlijk moet je op z'n tijd een keer een cursus volgen. natuurlijk. Hm? En dat gebeurt, vind ik, iets te weinig. Dus uh, je moet jezelf natuurlijk wel continu blijven bijscholen. En weten wat de vernieuwingen en de mogelijkheden zijn in deze mooie branche. Ja, uh, en u uh, dreigt er ook een steentje aan bij... door uh, in de jury te zitten van de Café Top 100 uh, van Nederland. Een, uh, een prijs voor het beste café van, uh, van Nederland. Uh, uh, waar, waar let u dan? Op als we in die jury zitten, nou, wij zijn daar twintig uh, jaar geleden mee begonnen. Het gaat ons vooral ook om gastvrijheid. Een horecabedrijf moet natuurlijk netjes zijn: uh, de toiletten moeten kloppen, gastvriendelijkheid, uh, de, de kwaliteit van uh, de producten die geserveerd worden en ook de verhouding uh, prijskwaliteit. Mm -hmm. En ja, wat wat we uh, de ontwikkelingen die we zien is. Uh, de, de, de mate waarin de feminisering toeneemt tot mijn grote vreugde in de horeca. Ja, meer vrouwen. Uh, maar uh, wat dat betreft ook, uh, laten we even kijken dan concreet nog uh, naar, naar vorig jaar. Wie was er toen de winnaar? Olivier in, uh, in, in Utrecht. Utrecht ja? Ja. En waarom is... ja Olivier dat is een fantastisch bedrijf... waar uh, een hele goede personeelsbeleid wordt aangevoerd... door uh, de, de BV die erachter zit. En uh, de, de, als je daar binnenkomt... de medewerksters... Uh, werken trouwens ook heel veel vrouwen... die zijn hartstikke gemotiveerd. En die uh, ontvangen je met open arm. Je voelt je er welkom. En het bedrijf klopt gewoon. Het voelt als een jas. Het is een schuilkerk. En op het moment dat je naar binnen gaat... dan denk je wauw. Dat wauw-effect... Dat, uh, dat is daar uh, gewoon... Uh, hmm. Heel erg goed. Nou, ben ik zelf, kom ik zelf uit Utrecht. Okay. En uh, kom ik ook zo nu en dan wel eens in een gelegenheid. En dat café kan mij dus niet bekoren. Uh, het blijft een heel subjectief iets. Dus ja, het is heel, hoe, hoe bepaal je nou precies dat dat echt uh, u, absoluut de beste is? Nee, dat is ook heel erg lastig. Vandaar dat we ook met 18 uh, juryleden zijn. De, ik ben een van de vier kernjuryleden. Mm -hmm. En uh, die bedrijven worden meerdere keren bezocht. En uh, we hebben een ranking met 22 punten of 200 punten waar ze aan moeten voldoen. Oh. En dat is dus een optelsom. Op. Nee. Het is niet om, omdat je één keer ergens naar binnen gaat ja. en denkt: ja, dat is hartstikke leuk. Nou, hoppa, dat is de winnaar. Nee, het is nee. wel een serieus aangelegenheid. En ja, ik vind het best een gezellige kroeg. Het, is, het, is, het is best een gezellige kroeg. Nou, laat het in ieder geval duidelijk zijn dat het niet op, op, erop neerkomt dat je. Met, dat je het een keertje een gezellig avondje hebt gehad. Er nee, wordt nee, echt nee, nee. Een, een, een uitgebreid onderzoek naar die cafés. Absoluut. Uh, bedankt voor nu, Ton Lenting, hoorde adviseur. En het hele uur te gast bij ons in nu al Wakker. Uh, straks krijgt u zijn evaluatie van het rookverbod. Dat inmiddels alweer zes jaar geleden van kracht werd in kroegen en restaurants. Het is precies half zes. Het nieuws minuten. Vera Simons, goedemorgen. Goedemorgen. De Amerikaanse Geheime Dienst NSE kan door gebruik van speciale software en hardware ook computers hacken die niet verbonden zijn aan het internet. Dat meldt de New York Times vandaag. De technologie stelt de Amerikaanse Geheime Dienst in staat om computers te bereiken die door andere landen of organisaties. Organisaties juist offline worden gehouden om zo cyberaanvallen te voorkomen. De NSA zou de speciale software hebben geïnstalleerd... op zo'n 100.000 computers, verspreid over de hele wereld. Het programma verstuurt radiosignalen... die via een in het geheim toegebrachte hardware... zoals bijvoorbeeld USB-sticks of een printplaat, zijn aangebracht. Die hardware kan door een spion worden aangebracht... maar ook bijvoorbeeld door fabrikanten of handlangers van de VS. En het signaal wordt vervolgens verstuurd naar een tussenstation... dat kilometers verderop kan liggen. De NSE noemde de techniek een proactieve verdediging en zou de technologie onder meer hebben gebruikt om het Chinese leger en handelsorganisaties binnen de Europese Unie te bespieden. Als best brood afgekeurd paardenvlees, biefstukken. We eten het hier massaal. Maar toch is, in Nederland, toch is Nederland het allerbeste land in de wereld wat voedsel betreft. Volgens Oxfam Novib, die de Good Enough to Eat index opstelde... heeft Nederland het meest gevarieerde, gezonde, betaalbare en voedselrijke dieet. De beroeste voedselsituatie zijn te vinden in Angola, Ethiopië en Tjaat. En na de eerste editie van de, hockey, van de Hockey World League gaat de beslissende fase in... Dat moet, moet ik dus zeggen, sorry. Na de niet al te belangrijke groepsronde beginnen vandaag in India de kwartfinales. Nederland moet het in de tweede dagwedstrijd opnemen tegen Duitsland. Beide landen kwamen elkaar onder meer tegen in de EK-finale van 2011 en de Olympische finale van Londen 2012. In beide gevallen stapten de Duitsers als winnaar van het veld. Het duel dus tussen de nummer 1, Duitsland en nummer 3 van de wereld begint om 11 uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer met Stijn van Antwerpen. Goedemorgen.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 het Nieuwsminuutje. Dat was de jongste weerman van Nederland, Stijn van Antwerpen en ook Vera Simons. Dankjewel voor het Nieuwsminuutje. Je hoorde haar de hele nacht. Half Horeca Nederland vreesde een paar jaar geleden voor het ergste een totale leegloop van bezoekers als het rookverbod in werking zou gaan op 1 januari 2008. Maar uiteindelijk is deze grote vrees niet meer dan een hype geweest. Nu is er weer een nieuwe wetswijziging in werking getreden. Namelijk de leeftijdsverhoging voor het verstrekken van alcohol naar 18 jaar. En weer staan horeca horeca-ondernemers op het achterste van hun poten en nog steeds bij ons aan tafel zit horecaadviseur Ton Lenting. Uh, ja, meneer Lenting, uh, kunt u het bamen dat de vrees voor het rookverbod... destijds vooral een hype was? Ja, uh, horecaondernemers, er zijn heel veel horecaondernemers die zelf roken... en daardoor uh, bang voor waren. Uh, kijk, uh, ondertussen rookt nog maar 22% van de volwassen Nederlanders. Dus uh, gelukkig uh, is de het... Het was... Het probleem is eigenlijk geweest, laat ik het zo stellen... dat de controle door de overheid euh, euh, eigenlijk niet goed uitgevoerd is... en dat er heel veel processen gevoerd zijn euh, Zeg maar toen dat in 2008 euh, inging. Ja, ja, ja euh, euh, euh, euh, bijvoorbeeld een rokerscafé in de plaats waar ik vandaan kom... Groningen, de Kachel, daar stond op een gegeven moment iedereen... inclusief Rita Verdonk. Heel veel media-aandacht, euh, negatieve media-aandacht euh, rondom die wetgeving. Uh, ho, ho, hoe, hoe zijn de horecabedrijven, de kroegen, euh, er uiteindelijk uitgekomen? Nou, dat is heel verschillend. Kijk, in de restaurantsector speelt het helemaal niet meer. De natte horeca, de kroegen, daar hebben sommige mensen wat problemen. Maar de bedrijven die het adequaat aangepakt hebben... die daadwerkelijk ook faciliteiten en ruimte gecreëerd hebben of in hun pand of uh, net buiten hun pand... om faciliteiten voor de rokers te creëren. Dan gaat het uh, absoluut goed. Er wordt steeds minder uh, gerookt. Maar wat we ook zien is dat de, de mopperaars... waar ik het net ook al had, over had... dat die uh, blijven mopperen, dat schiet niet op. Je zult mee moeten met de tijd. En dat houdt dus in... Uh, ik heb voorbeelden van bedrijven die ik zelf begeleid heb. Het doet me denken aan uh, Café Sprakel in Lonneker of All Places. Ja. Uh, waar uh, de uitbater bang was. Die rookte zelf ook. Uh, en die had een biljartclub. En smidders zaten er... Ja, vijf wat oudere mannen aan het biljart. Ik kan me nog herinneren dat ik de eerste keer daar binnenkwam. En die keken me aan. Uh, Moet je dan hier? He, zo op, op, op zijn Twent. Sigaartjes erbij. En ze, vooral nee, peuken, oh ja. jackies in de, he, rookten die mannen allemaal. En die vonden het niks. Maar die vijf mannen, die domineerden. Want toen ik uh, wat later met een medewerker van mijn kantoren daar kwam... dan keken ze aan van... Oh, Oh, ik weet niet, maar een beetje seksistisch werd er gekeken. En eh, toen heb ik tegen die uitbater gezegd van... ja, jij vindt dat belangrijk, dat biljart en die mensen. Maar in mijn optiek moet je gewoon dat biljart eruit gooien... en gaan kijken hoe je de formule van je zaak kunt passen En eh, maak er een eetcafé van. En dat heeft ja. de man gedaan. Eh, Zo'n omzet is, met, eh, is verviervoudigd. En die vervelende gasten, eh, die vonden het maar drie keer niks... maar dat waren er maar vijf. Vijf lelijke kerels eruit. En op dit moment is 60% van zijn bezoekers fijn... Leuke jonge vrouwen, die het prachtig vinden om daar een fijn glas wijn te drinken. De kwaliteit is beter. en uh, hè, dat, doe ik, dat doe ik mee op feminisering. Dus uh, er komen in dat soort cafés steeds meer vrouwen. Ja, daar is iedereen bij gebaat, denk ik. Wij absoluut. gaan er snel naartoe. Ja, absoluut. In uh, Lonneke was het, hè? Ja, café Sprakel in Lonneker. Een fijn glas wijn en een mooi pot bier. Hey, uh, Ton, in, in hoeverre heeft het uh, rookverbod de horeca in Nederland nou echt veranderd? Want uh, toen we het er uh, jaren geleden, toen, toen net eigenlijk een beetje doorheen kwam, omdat die 2008, dat het er echt over zou zijn met de rook in, in de kroegen. Uh, toen, ja, toen werden de grootste doemscenario's werden geschetst. De helft van de kroegen zou failliet gaan. En, en het zou echt allemaal bar en boos zijn. Uh, er zijn veranderingen doorgevoerd. Er zijn nieuwe faciliteiten uh, er zijn, zijn er, zijn er opgebouwd. Uh, maar wat is nou echt het grote verschil tussen vijf jaar geleden en nu? Of zes jaar geleden en nu? Nou, de, de, de echte typische rokerscafés... de, de, de kleinere buurtcaféetjes waar uh, dus een, een beperkt aantal stamgasten zaten... die hebben het zwaar, ja. Het probleem is dat uh, als er in een relatief kleine plaats of in een wijk... Uh, een beperkt aantal cafés zitten... En, één iemand laten toe en daar wordt wel gerookt, dan heb je de kans dat veel meer mensen daar naartoe gaan. En dat is dus een vorm van oneerlijke concurrentie en dat is jammer. Ja. En uh, die controle erop door de overheid die is, uh, ja, die, die is heel matig geweest. Ja. Er waren gewoon te weinig controleurs om dat uh, ook te doen. Ja. Ja. In het kort, uh, de term is al een paar keer gevallen. Feminiseren, dat is heel belangrijk volgens mij voor kroegen. Ja, waarom? Ja, nou ja, kijk uh, vrouwen hebben steeds meer uh, tijd ook met name ook de doelgroep, uh, de 35 plus vrouwen. Die vinden dus uh, met groepjes gaan die allemaal, uh, zeker op door de weekse avonden... naar uh, eetcafés uh, mm -hmm. om afspraakjes te hebben met elkaar. Lekker te kleppen met elkaar. Die zitten niet allemaal aan de bar, maar die zitten aan tafeltjes. en uh, Ga maar eens, of je nou bij uh, in, uh, nou ja, Heer Uge waar ik laatst was... Heemskerk, een uh, mm -hmm. heleboel plaatsen... dan zitten die tenten s'avonds vol met 80% vrouwen op door de weekse avonden. Maar die willen wel een kwalitatief goed glas, ja, mooie, ja. mooie wijn. Ja, ja dus, dus eigenlijk je, je, je de kwaliteit uh, trekt, trekt wat meer aan, moet ik dat zeggen? Uh, ja, en die zijn blij dat, ze, dat er niet meer zoveel gerookt wordt in ja. die kroegen. Dat ze niet meer stinkend in hun haren van de rook ja. thuiskomen. Uh, en ook de kleinere porties. Mm -hmm. hè, als je wat serveert, hou rekening met dat het ook wat kleiner kan. En uh, ja, ook, ook ja, wat, wat gezonder. Ja, zometeen praten we een beetje verder, Ton Lenting, over de beruchte loktieners... die tegenwoordig in verschillende gemeentes worden ingezet.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 But if these questions arise, as I look in my eyes, then I see my own surprise, wondering what path lies before me, probably the same as the ones before me, and I'll toss it right down in my seed the mystery indeed. D, I'll tell them how proud I be, go ahead, make history Mr. B repeats. Radio 1, 19 minuten voor 6 is het alweer, u hoorde Piet, Philly en Perquisite Griekenland, een land dat de Europese Unie deed schudden door financieel wandbeleid. Het gevolg was dat er drastisch gesneden moest worden in de eigen begroting onder flinke druk van Brussel. Des te apart is dat Griekenland momenteel voorzitter is van diezelfde Europese Unie. Wat kunnen we verwachten van het meest besproken EU-lid van 2013? We vragen aan onze vaste Europa deskundige Bart van Hork. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kunnen de Grieken het EU-voorzitterschap wel aan? Ja, dat kunnen ze zeker wel aan. Maar ze echt hebben... ook? Ja, ja, ja, ja. Kijk, ze hebben een uh, lange voorbereiding uh, gehad. Ze doen het in principe niet alleen. Voorzitterschap doe je altijd met twee anderen uh, die voor jou komen. Daarmee vorm je de zogenoemde trojka. Dus ze zijn eigenlijk al een jaar lang zijn ze mee aan het lopen. En het is de vijfde keer dat ze nu voorzitter zijn van de Europese Unie. Mm -hmm. Dus uh, ze, ze kunnen het wat dat betreft verlaan. Ja. Uh, maar dan iets anders? Zo'n voorzitterschap, daar kost ook geld, toch? Dat kan Griekenland toch niet betalen? Nou ja, dat, uh, dat, dat zie je dat dat wel een belangrijk puntje is inderdaad. Normaal kost een voorzitterschap 80 miljoen, uh, maar zij doen het heel goedkoop. Zij doen het voor 50 miljoen. Ja. En dat zie je in alle kleine details zie je dat terug. Bijvoorbeeld het, uh, ieder voorzitterschap heeft een logo. Nou, gemiddeld kost zoiets 150.000 euro om te maken... Uh, de Grieken die hebben het uh, heel anders gedaan. Die hebben uh, een heel jong uh, bedrijf gevraagd. Ontwerp voor ons een logo. En uh, daar, die waren met 12.500 euro klaar. Dus een dus logo door stagiairs? Ja, ja, bijna wel. Het was echt een uh, jonge afgestudeerde jongen die het uh, mocht ontwerpen. Heel anders dan normaal. Ja, nou, nou zijn ze dus voorzitter van de EU. Dit is de, de, het moment dat Griekenland zich moet bewijzen. Uh, uh, hoe willen ze dat gaan doen? Nou, ze hebben een aantal prioriteiten uh, die, uh, die, die ze hebben gezegd van nou, dat vinden we echt belangrijk. Eén van de dingen is uh, maritieme aangelegenheden en uh, vooral ook migratie. Griekenland is echt een, een zee heel, heel veel uh, uh, buitengrenzen En ze zeggen dat is heel belangrijk, daar willen we echt uh, aandacht voor vragen. Er komen heel veel illegale vluchtelingen vanuit uh, uh, Turkije, die vanuit het Midden-Oosten naar... De Europese Unie komen en zeggen dat is voor ons echt nog iets wat Europees aangepakt moet worden. Ja. En daarin krijgen ze bijvoorbeeld ook steun als bijvoorbeeld landen van, als Italië, die ook heel veel met uh, bijvoorbeeld Lampedusa uh, uh, problemen kennen. Ja. Dus wat dat betreft, uh, ze krijgen wel steun voor een voorzitterschap. Het is voor hun ook de kans om te laten zien: van kijk, wij kunnen het wel, wij willen weer echt serieus genomen worden. Ja, ja, er wordt steun gegeven voor het voorzitterschap, dus. Um, maar andersom is er de afgelopen tijd uh, heel veel kritiek geweest van de eigen bevolking uh, op, op, ja, op lidmaatschap uh, bij de EU. Uh, hoe wordt er daar gereageerd? Ja, klopt. Daar, uh, de bevolking is nog steeds heel kritisch op uh, de Europese Unie. Maar tegelijkertijd ziet de bevolking ook wel in van ja. Uh, het is ook inderdaad wel een potje geweest. Kijk, de bevolking is met name boos op de Griekse politie zelf... Mm. Um, als je vraagt van, uh, aan, aan de Griekse bevolking, moeten we uit de euro stappen? Dan dus zegt 80 we willen toch gewoon de euro houden. Maar uh, je merkt wel dat ook de politici nu... Uh, het is niet voor niks dat de samaras als premier nu zegt van... ja, dit is het jaar dat wij echt uit uh, het steunprogramma stappen... en dat we echt zelfstandig dingen kunnen doen. Dus de bevolking is met name echt boos op de Europese politici en niet zozeer op Europa... Ja, en toch moeten worden die uh, Griekse politici worden onder druk gezet uh, door Brussel. Door Brussel is het uiteindelijk zover gekomen dat, uh, dat Griekse politici misschien dingen moesten doen die ze liever niet hadden gedaan. Uh, uh, dan kan ik me toch voorstellen dat, dat er toch nog steeds een bepaalde vorm van onrust heerst uh, uh, binnen die eigen Griekse politiek. Jazeker hoor, het is uh, niet zozeer dat, uh, dat Griekse politiek het heel rustig doet. Kijk, ze kijken met, uh, uh, met, met ja, knikkende knieën uit naar de Europese verkiezingen, want mm -hmm. dan uh, vindt de eerste echte afrekening plaats. Um, maar je ziet, kijk, er komen steeds nog wel kleine schandalen boven. Griekse politie, die, uh, met name oud politie die uh, nog uh, met corruptieschandalen te maken hebben. Ja. Um, uh, die, die met valse nummerplaten rondrijden om bijvoorbeeld belasting te ontduiken. Dat, dat kwam later aan de licht. Uh, maar je merkt dat nou, de, de, de groei trekt weer een beetje aan. Er is weer licht aan het einde van de tunnel... Dus de bevolking merkt nu ook van oké, okay, we hebben die steun gekregen. Er, er lijkt niet verbetering aan te komen. Ja, ja, wat dat betreft uh, wordt wel vaak ons, de media, verweten dat we wat in de waan van de dag leven en onze eigen beeldvorming hebben als het gaat om onderwerpen. Daarom is het ook wel fijn om uh, nog eens extra door te vragen. Uh, als je nu uh, naar de wandelgangen in Brussel en in Straatsburg kijkt, hoe, hoe wordt er daar op dit moment binnenskamers tegen Griekenland aangekeken, weet je dat? Ja, kijk, Griekenland heeft natuurlijk een onwijs imagoprobleem. Um, het, het wordt natuurlijk als een onwijs onbetrouwbare lidstaat gezien, als je het uh, ja, niet diplomatiek verwoordt. Um, en je ziet dat de Grieken nu ook echt zoiets hebben van, dit is voor ons de kans om te laten zien dat we wel serieus dat we echt een betrouwbare partner zijn. Maar Griekenland heeft echt een imagoprobleem. Um, het wordt nog steeds echt gezien als de zwakke man van Europa. En ja, binnen de eurozone wordt het ook echt gezien als een, ja, iemand die, die de euro ook echt op het spel heeft gezet. Dus het zal nog echt wel jaren duren voordat ze weer echt 100% serieus en Bart van Hork houdt voor ons de vinger aan de pols in Europa en we houden de verrichtingen van Griekenland in de gaten. Bedankt Bart en een hele fijne dag nog. Graag gedaan. Per 1 januari is een biertje bestellen slechts nog weggelegd... voor de 18-plussers onder ons. Voor de jeugd is de nieuwe alcoholwet de maatregel met de grootste impact... en weinig jongeren uh, zitten erop te wachten. Om deze wetswijziging te kunnen handhaven... zetten verschillende gemeenten loktieners in om dat te checken. Jongeren onder de 18 uh, stormen in opdracht van de gemeente een kroeg binnen... en proberen een biertje te bestellen. Val je door de mand, dan kun je rekenen op een flinke boete. Bij ons aan tafel zit uh, horecaadviseur Tom Lentink. Dit hele uur uh, was hij bij ons... Gast. Ja, Tom, voor de laatste keer. Goedemorgen. Uh, um, heeft u al persoonlijk bij een horecaonderneming ondervonden hoe, hoe deze locktieners te werk gaan? Nou ja, het uh, speelt helaas al veel langer dat dit uh, proces gaande is. Uh, ik ben niet blij hoor ik meteen. Nee, nee, nee. Ik vind uh, het lijkt een beetje rassia-achtig. Kijk, ik weet niet of jullie natuurlijk Henk Westbroek uh, op eens gezien hebben. Dat ja. is natuurlijk ook geen reclame, nog voor Henk Westbroek, nog voor de horecabranche. Ja, ja. Uh, Even voor de mensen die het niet weten. Henk Westbroek, uh, caféhouder in Utrecht, Stairway uh -huh. to Heaven. Uh, die kreeg te maken met een locktiener en uh, die kreeg nogal een dikke boete, uh, 1300 euro. Ja, 1360 euro, dat is de boete. Als je dus als uh, uitbater een uh, drankje verstrekt aan de jongeren... de jongeren zelf die krijgen slechts een boete van... als je onder de 16 bent van 45 euro... en als je 16 of 17 bent, uh, moet je 90 euro betalen. Hm. Uh, dat zijn wat uh, rare scheve verhoudingen. Nou, zeker in een participatiesamenleving is dat wellicht gek, toch? Ja, de, de, de, de uitbaters worden onevenredig zwaar uh, belasten daarmee. En het is ook lastig om die controle goed te doen. En ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de uitbaters... in Nederlandse horeca hun stinkende best zullen doen... om dat uh, democratisch genomen besluit om dat uh, te eerbiedigen... Mm. Maar uh, je, je, je kunt op een gegeven moment uh, alles doen met uh, polsbandjes en noem maar op. Maar als de jongeren dan de drankjes aan elkaar door gaan geven... dan wordt het toch een knap lastig uh, probleem. Is, is er misschien hier ook een uitdaging, niet zozeer voor overheden... maar juist meer voor uh, bijvoorbeeld een overkoepelende organisatie als Horeca Nederland... om zelf uh, uh, loktieners te gaan inzetten... of in ieder geval mystery shopping met minderjarigen te gaan doen? Nou, het is zo dat uh, landelijk gezien Horeca Nederland heel erg veel doet... Uh, aan uh, voorlichting en... Uh, uh, ook de, de, de, de ja, maar lokaal... handhaving, controles, is dat niet iets voor de sector zelf? Ja, maar dat, dat gebeurt op lokaal niveau. Hè. Dat zien we nu al in, uh, in Delft gebeurt, dat dacht ik. En in nog een aantal plaatsen. Mm -hmm. Dat ze gewoon een pot gemaakt hebben. jongens. Iedereen, elk ondernemer doet in Delft, dacht ik, 700 euro in die pot. En dan gaan ze dus de controles uitvoeren bij elkaar in de bedrijven. Om te proberen het zo goed mogelijk te doen. Hetzelfde zie je trouwens gebeuren ook bij de supermarkten... die het heft in eigen hand genomen hebben. En dat is aan zich is dat een goede zaak natuurlijk. Ja, ik, ik, toch krijg ik er een nagevoel bij, hoor dat het hele locktiener gebeurt. Ja, ik, ik, de, de, de, de eerste keer dat ik ervan hoorde, dat was uh, vorig jaar, maanden terug. Er is, in, in dat of zo, er is een instantie die daar speciaal voor ingericht is. Ja. Dat die tieners opgeleid worden. De eerste keer was ik, kwam ik een ondernemer tegen uit de Koog op Texel. En die man dat was een, een zeer gemotiveerde ondernemer. Die zijn stinkende best met zijn bedrijf. en uh, ja, Op een gegeven moment kwamen daar twee uh, jonge mensen binnen. En hij stond zelf in de open keuken te werken en hij zag die mensen naar de bar lopen... ...een jongen en een meisje, bestelde twee biertjes... ...de dame achter de bar vroeg, god, mag ik even je idee zien... ...nou, die jongen die was 16, die meisje was in hetzelfde jaar geboren... ...dus die dame dacht, nou, dat zal wel goed zitten... Mm -hmm. ...en vervolgens uh, pakte die jongen die twee biertjes... Uh, ...liep naar de uitgang, zette de twee biertjes in de vensterbank... ...en uh, liep naar buiten... Die man die dacht, wat is dit nu? Dus hij liep naar buiten. En daar stond dus een ambtenaar, een, controle, een controller, die die twee mensen de opdracht had gegeven. En hij was boos. Ja, maar u bent wel in overtreding, zei die ambtenaar... want deze jonge dame is pas 15 jaar en 8 maanden en er is niet goed gecontroleerd. Ja. En die man die doet zijn stinkende best, ja. weet je wel. En dan, nee, ik, ik heb er ook een hele nare smaak van in mijn mond. En, eind, en con concluderend voor zo'n uh, caféhouder dus 1360 euro boete. Ja. Dat, is een, dat is echt een hele flinke hap. Uh, is dat niet overdreven? Ja, uh, kijk, uh, ik vind het, kijk, ik vind het onevenredig redelijk zwaar. Ik ja. denk dat uh, de hele samenleving moet snappen, uh, want wat gaat er nu gebeuren? Iedereen onder de 18 mag straks de horeca niet meer in. Dat gebeurt op heel veel plekken. Uh, en wat gaan die jongeren dan doen? Ze gaan lekker thuis drinken. Ja. En dat is een veel groter probleem. De... Dan hebben we niet meer in de hand. Nee, precies. Meneer Lenting, we moeten uh, afsluiten. Uh, maar toch, u gaat vandaag naar de horeca. Ik kan me voorstellen dat het een leuke dag wordt voor u op die vakbeurs. Maar ik kan me ook voorstellen dat u aan het einde van de dag denkt nou ik ga nog even naar de kroeg op de hoek om, om, om, om een, een biertje of een wijntje te doen. Is dat zo? Ja, je weet me nooit waar je eindigt en, met, en, met vrienden in de horeca. En, en, en wat drinkt u dan als laatste? Nou ja, ik, eh, ik ben toch echt een bierman. Dus ik eh, neem tenslotte wel een fijn glas eh, pils. Ja, <laughs> lekker. Uh, uh, Ton Lenting uh, was dit hele uur te gast bij Nu Al Wakker. Uh, kom vooral al nog eens terug om over deze onderwerpen te praten. Want het blijft de komende tijd volgens mij heel erg actueel. Ja. En dan kunnen wij uh, misschien uh, vanmiddag nog naar het NK bier tappen. Uh, en anders doen we gewoon ook een uh, biertje in een kroeg of iets Dat kan ook. Ja. Uh, Bulgaren dan, die naar ons kleine kikkerlandje vertrekken... om de boel hier te blazeren. Het kostte staatssecretaris Frans Wekers vorig jaar bijna de kop. De storm is echter allesbehalve gaan liggen. Opnieuw liggen er verontrustende cijfers op tafel. Van de 805 opgelegde boetes van de Bulgarenfraude... zijn er slechts 55 geint. Nou Vlak na de lunch praat de Tweede Kamer verder over de problemen... en Wouter Koolmees neemt namens deze deel van het debat. Meneer Kolmeis, goedemorgen. Goedemorgen. De mes al geslepen? Uh, nou, er zijn wel heel wat vragen nog te stellen aan de staatssecretaris. Uh, inderdaad, er zijn heel weinig uh, uh, boetes teruggehaald uit Bulgarije. Uh, het blijkt ook in de praktijk heel lastig te zijn om uh, met de Bulgaarse overheid uh, uh, ja, uh, samen te werken om het geld terug te halen. Ja, om, om eventjes uh, van het begin te beginnen, zou u in het kort de zaak nog één keer kunnen omschrijven? Uh, wat er gebeurd is... is dat Bulgaren met bussen naar Nederland toe kwamen... zich inschreven bij uh, de gemeentelijke basisadministratie... dus uh, uh, als Nederlander, zal ik maar zeggen. En dan recht kregen op een toeslag. En zodra die toeslagen waren geïnd... Uh, ze weer vertrokken. En dat was eigenlijk een soort... Uh, oplichtersbende die uh, uh, ja, grote groepen Bulgaren naar Nederland halen. om daarmee te profiteren van de, de huurtoeslag en de zorgtoeslag. Ja, en nu zijn er dus 805 boetes uitgedeeld. Nou ja, uitgedeeld. 55 keer kwam het geld ook maar daadwerkelijk binnen. Um, hoe omschrijft u die ja, toch wel schrale score? Nou, eerlijk gezegd, het verbaast me niet dat het heel moeilijk is om het geld terug te halen. Uh, omdat het gewoon uh, mensen van Bulgarije van, ja, in dit geval, uh, en zal vast ook zeker gebeurd zijn met andere landen, echt uh, bewust in een bus werden gezet en naar Nederland werden gehaald om zich hier in te schrijven. Dat was echt een systeemfraude. Uh, gewoon door, uh, zou maar zeggen, goed opgeleide oplichters. Um, en dat het heel moeilijk is om dat geld terug te halen, dat verbaast me niks. Want dat het heel moeilijk is om te achterhalen waar die mensen nu wonen. Die uh, toeslagen terughalen blijkt heel moeilijk. En dan is het ook nog zo dat uh, frauderen met de huurtoeslag... Uh, daar kunnen we sowieso niks aan doen. De huurtoeslag is niet terug te halen volgens Europese wetgeving en verdragen. Uh, CDA-Kamer, Pieter Omtzigt, zei ook... Uh, die gaan gewoon vrij uit, die 300 uh, Bulgaren. Dat is toch te gek voor woorden. Ja, dat is inderdaad bizar. We hebben gisteren een, een antwoord gekregen van de staatssecretaris... dat inderdaad de huurtoeslag niet valt onder de bestaande verdragen. Het gaat inderdaad van de 800 gevallen die u net zei... ongeveer om 300 gevallen waar het echt gaat over huurtoeslag. Ja, dat zijn er nogal wat. Ja, dat is een heel groot deel van, het, van de totale fraude. En daarvoor wordt het gewoon heel erg lastig juridisch uh, om, dat, om dat echt uh, terug te halen. Ja, maar daar heeft staatssecretaris Wekers afgelopen jaar uh, zijn hachje geprobeerd te redden... door allerlei toezeggingen uh, te doen. Echt te zeggen, we gaan ervoor zorgen dat die fraudeleuze praktijken ja, in de kiem worden gesmoord. En wat is hier nou dan uiteindelijk van waar gemaakt? Nou, ik, denk dat we, ik ga het een beetje opnemen voor, voor Frans Wekers... omdat er wel heel veel gebeurd is sindsdien... Uh, het gaat over uh, de, de, de brede aanpak van fraude. Uh, echt het die systeemfraude die bij de Bulgaren het geval was. Dat is veel moeilijker gemaakt. We hebben bij het belastingplan vier wetten aangenomen om uh, veel terughouder te zijn met, met voorschotten. Dus als we niet zeker weten of iemand echt in Nederland woont of echt een vaste verblijfplaats heeft. Dan wordt het veel moeilijker om een voorschot te krijgen op je toeslag. Ja. Dus je ziet dat het systeem uh, echt fraudegevoelig is. En daar zijn hele grote stappen gezet. Omdat... Te verminderen. En ja. tegelijkertijd moeten we ook constateren dat uh, uh, de, de, de fraudeurs heel inventief zijn. Ja. En uh, elke keer weer nieuwe, nieuwe wegen verzinnen om toch uh, om de regels heen te lopen. Uh, meneer Koolmees, vorig jaar grote debatten over gehad. Frans Wekers heeft zwaar onder vuur gelegen. Het kostte hem al uh, bijna de kop. De afspraak was uiteindelijk, uh, we gaan zorgen dat het niet meer voorkomt. En we gaan zorgen dat dat geld terugkomt. Het geld komt niet terug. Moet de staatssecretaris er uiteindelijk geen consequenties uittrekken? Nou ja, we hebben uh, toen een motie van landbouw ingediend. Uh, meerdere partijen uh, hebben die, uh, die motie toen gesteund. Uh -huh. uh, die motie heeft het niet gehaald. En in een democratie werkt het natuurlijk zo dat als er meerderheid van de Kamer vindt... dat de staatssecretaris uh, aan de slag moet om het aan, aan te pakken, dan is dat zo. Uh -huh. Tegelijkertijd ben ik het met u eens. Het is heel frustrerend, ook voor mij is het heel frustrerend om te constateren dat... Het overgrote deel van het gevallen... Uh, dat geld uh, van de Bulgaren waarschijnlijk niet terugkomt. Nou, en... ik, wil, ik wil zeggen, wij hebben onze belastingcenten niet teruggekregen. Dat is toch ernstig? Ja, zeker. Uh, we zijn we onmiddellijk helemaal met u eens. En de belangrijkste uitdaging op dat gebied ligt in Europese samenwerking. Daar wordt uh, uh, veel aan gedaan om met de Bulgaarse autoriteiten uh, samen te werken. om... Uh, dat geld uh, terugtalen, te maar dan moet je wel weten uh, waar die mensen zitten. Uh, en dat is gewoon een probleem. Tot slot, uh, wat, wat kunnen we hieruit concluderen? Uh, is Wekers zeker van zijn positie? En uh, hoeft, uh, hoeven we geen motie van wantrouwen te verwachten van D66? Uh, van D66 uh, waarschijnlijk niet. We moeten eerst het debat voeren natuurlijk. Uh, en eerst alle feiten die we op tafel hebben. Maar uh, het verhaal is beter dan alleen maar uh, deze uh, casus. Hè. Het verhaal was toen dat er heel veel signalen waren van systeemfraude. Van verschillende groepen. Uh, de Bulgaren hebben heel veel aandacht gehad. Maar er zijn natuurlijk ook veel meer voorbeelden geweest. Ook van DigiD-fraude. Van de fraude met de gemeentelijke basisadministratie. Uh, daar zijn heel veel stappen gezet. Uh, stappen in de goede richting. Uh, en uh, het belangrijkste is dat de staatssecretaris hard aan het werk blijft om dat uh, echt op te lossen en te voorkomen dat er uh, dit soort voorbeelden weer uh, naar boven komen. Frans Wekers blijft in ieder geval zoals nu lijkt op zijn plek zitten. Nou ja, nogmaals, er is een motie van trouw ingediend. Die heeft het niet gehaald. Er is geen meerderheid voor geweest. En in onze democratie werkt het zo dat de meerderheid uiteindelijk beslist. D66 uh, Kamerleer Wouter Koolmees. Succes en een fijne dag. Dank Het is drie minuten voor zes. Woensdag 15 januari 2014 is begonnen met Nu Al Wakker van WNL het nieuws van vandaag. De Groninger Bodembeweging voert vandaag actie vanwege de vele aardbevingen in de regio. De veiligheid van de inwoners is in gevaar en voor Groningen is de maat nu vol. Ze willen dat Den Haag snel met een oplossing komt. Die beslissing afwachten, nou dat doen we natuurlijk ook. Maar van tevoren vinden we heel duidelijk dat. we uh, willen we heel duidelijk laten zien aan de regeringspartijen ook. Waar het echt om gaat. Want ik bedoel, minister Kam kan met een beslissing komen. maar de regering die beslist ja. uiteindelijk daarover. En de regeringspartijen moeten het ook gewoon zien. In Egypte gaat men vandaag naar de stembus om voor of tegen een grondwet te stemmen. Correspondent Esther Meerman vertelde in Nog Steeds Wakker. hoe de propaganda en sociale druk ervoor zorgt dat men massaal ja stemt. Maar als je tegen Grondwet bent, dan ben je gelijk ook tegen het leven En voor de moslimbroederschap. En de moslimbroederschap is tegenwoordig officieel een uh, terroristische organisatie. Dus als je nee stemt, dan ben je een terrorist. Ja, ik heb ook een paar mensen gehoord die niet zijn gaan stemmen. Omdat iedereen bij de stembureaus was zo uitgelaten. En zo pro-grondwet. Dat ze zoiets hadden: ja, daar ga ik niet tussen staan. Met mijn me. nee, dan stem ik wel gewoon niet. Kernwapens onder Nederlandse JSF's. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor een motie die dit moet voorkomen. Maar minister Timmermans zegt dat de regering er wellicht niet.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 Heel duidelijk. Vandaag wordt staatssecretaris Frans Wekers opnieuw naar de Kamer geroepen om de Bulgare-fraude. Van de 805 opgelegde boetes naar aanleiding van die fraude zijn er slechts 55 geïnd. Volgens D66-Kamerlid Wouter Koolmees reden voor een stevig debat... maar het lijkt er niet op dat Wekers opnieuw moet vrezen voor zijn positie. Uh, van D66 uh, waarschijnlijk niet. We moeten eerst het debat voeren natuurlijk. Uh, en Eerst alle feiten die we op tafel hebben. Maar het is heel frustrerend, ook voor mij is het heel frustrerend om te constateren dat het overgrote deel van de gevallen uh, dat geld uh, van de Bulgaren waarschijnlijk niet terugkomt. Meer nieuws wordt u over een paar minuten in het NOS Radio 1-journaal... met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Ja, en Omroep WNL gaat over een uurtje verder op Nederland 1. Christel van Eyck zit in de studio van vandaag de dag. Onder meer met Mark Terlings en Jan Uriot. Nu al wakker is er elke week woensdagochtend tussen 4 en 6 op Radio 1. Uh, wat ons betreft graag tot volgende week. Tot volgende week en een wakker dag.